Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een internationaal onderzoekscentrum voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dat centrum komt in Den Haag. De voorzitter van de Europese Commissie heeft aangekondigd dat het centrum gaat uitzoeken of daders van die oorlogsmisdaden voor de rechter kunnen worden gesleept. Je correspondent Kiesja Hekster. En ze zei ook nog, Rusland moet voor de rechtbank verantwoordelijk worden gehouden voor zijn gruwelijke misdaden. Maar dit onderzoekscentrum is dus nog niet die rechtbank, maar die gaat dat dus wel uh, het materiaal coördineren wat dan uiteindelijk bij een rechtbank ingebracht zou kunnen worden. Veel partijen in de Tweede Kamer hebben moeite met de hoge winst van Shell. Nu veel mensen moeite hebben om hun energierekening te betalen... maakte het oliebedrijf vorig jaar ruim 38 miljard euro winst. Alle oliebedrijven hebben trouwens flink geprofiteerd van de hoge prijzen. Bij elkaar hebben ze bijna 260 miljard euro winst gemaakt. De politie in Antwerpen heeft twee Nederlanders opgepakt... die waarschijnlijk een aanslag wilden plegen op een huis... We zagen via een camera dat iemand zich verdacht gedroeg en gingen erop af. De man had een wapen bij zich. In een Nederlandse auto werd een tweede verdachte opgepakt. Wie of wat het doelwit was, is niet duidelijk. En op meerdere plekken in het land hangen ze al menstruatiekastjes. Uit zo'n kastje kun je gratis allemaal tampons en maandverband pakken. Ook deze school in Ede heeft er eentje. Superbelangrijk, vooral als je het zelf niet kan betalen, vindt het Armoedefonds. Als je in armoede leeft, moet je keuzes maken tussen brood kopen of een maandverband. En dat moet niet uh, gebeuren in onze gemeente of in heel Nederland. Deze leerling is er blij mee, maar nog niet iedereen weet het kastje te vinden. Ja, volgens mij weet niemand het uit mijn klas. En ja, Ik zit eigenlijk ook alleen maar in een klas met jongens, dus die... Je boeit het ook niet echt. De school zegt wat extra posters op te hangen, zodat meer mensen het kastje weten te vinden. Het weer grijs en op veel plekken nat. Langs de kust nog een beetje kans op zon. In de loop van de avond droogt het op. Morgen grijs en dan ook 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in Noord-Holland ook echt begonnen. meeste vertraging op dit moment op de A4. Daar rijdt het langzaam over een kleine 10 kilometer in de richting van Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevaar en Verder de A9, Amstelveen richting Diemen. Tussen Amstelveen en Knopendiemen. Diemen. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A208, Sassenheim richting Velsen. Tussen Velsenbroek en IJmuiden. 10 minuten vertraging en een file van 2 kilometer.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 Enjoy this trip with me I wanna be your emotion Be your emotion Why don't you turn off the lights Imagine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 Babe, I love you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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er komt een internationaal onderzoekscentrum voor oorlogsmisdaden in Oekraïne en dat komt in Den Haag. Het centrum gaat onderzoeken of oorlogsmisdaden die in Oekraïne zijn gepleegd vervolgd kunnen worden. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd, net als in december met een half procentpunt. En veel Tweede Kamerleden voelen zich ongemakkelijk bij de hoge winst van Shell... In de tijd dat veel mensen in de problemen komen door de hoge energiekosten zag de olie- en gasreus de winst vorig jaar verdubbelen naar ruim 38 miljard euro. Het weer in het oosten bewolkt en wat regen, in het westen droger. Het is een graad of 10, morgen overwegend bewolkt, maar droog met een graad of 11.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 Eigenlijk niet vragen maar wat nou als ik het Doe Doe Wil je samen verder En ik dacht als Oeh Was er bij je niet zo Goed oe, oe, Bij elkaar en ik weet niet wat ik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 En ik weet niet wat ik doe, doe Hoe zijn we hier beland? Hoe, hoe? En ik dacht, hoe, hoe? Dat ze waren niet zo goed bij elkaar. En ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier?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 So, say your mind and give me tonight let's stay together